want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Nou, en ook nu, deze keer weer, maak verbinding met het licht. Denk aan het licht. Nou, dat het van een hele hoge trilling komt en maak daar verbinding mee. Dat is gewoon het licht van een kaars, het licht van de zon. En zie, dat is voor je. Maak de visualisatie. En breng dat door je lichaam naar de ziel die jij bent. Zo heb je erkenning gegeven aan je eigen ziel. En dat derde chakra waar je ziel huist. Geopend. Het derde chakra, je zonnevlecht, Vondering voel dat alle spanning van de dag van je afgeleid. Misschien zit je nog een beetje te denken, nou, je ziel huist daar dus, ietsje boven je navel, en werkt, werkt jouw leven uit in je duimen. Voel dat je de last van vandaag nog op je schouders hebt en dat je die nu zomaar van je af kunt laten glijden. Door simpelweg te zeggen: Dan heb ik die last maar. Dan heb ik dat maar. Het is dan maar zo. Maar door dat uit te spreken, glijdt het van je af. Adem rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. En adem nog een keer rustig in. Hou die adem even vast. En adem rustig uit. Voel je dat je. Dat je hart klopt op die plek, even boven je navel. Voel je dat? Voel je die rust in jezelf? Had je je benen naast elkaar op de grond gezet, zodat je goed kunt aarden? Voel in jezelf. Adem rustig in. Hou die adem even vast en adem rustig uit. Voel je die verbinding, voel je, die, voel je dat bij jezelf en voel je dat je de innerlijke wijsheid gewoon binnen in jezelf hebt. Daar ligt alle kennis, daar ligt al jouw inzicht. Als je vanuit dat punt nadenkt, dan kom je tot hele andere conclusies dan wanneer je nadenkt met alleen maar je linker hersenhelft. Of nadenkt vanuit je ego, vanuit je wanhoop, je onmacht, die vooral niemand mag zien van jou natuurlijk. De wijsheid dus, de innerlijke wijsheid. De wijsheid die je zo sterk maakt, die jou zo sterker maakt. Dat is dus wat jij bent. Dat je je niet laat, maar dan ook nooit laat manipuleren door anderen. Sta je in jezelf? Ben je jezelf? Toch gebeurt dat, maar al te vaak. En meestal hebben ze dat ook niet eens door. Er zijn mensen die de fijne kneepjes kennen van het manipuleren van anderen. Je zou dan ook kunnen zeggen, ze zijn daar meesters in. Zonder dat zo aan de buitenkant te laten merken, doe je toch wat zij willen. Dat jij dat doet. En dat kun je jaren en jaren niet eens in de gaten hebben. Totdat. Totdat je wakker wordt. Ja. En dan zijn de poppen aan het dansen. Want je accepteert niets meer. Je hebt het ineens in de gaten. Terwijl je de, nog daarvoor zo ernstig en, nou, zedig zou ik haast willen zeggen, want ja, dan dacht je dat dat goed was. Bezig bent om alles te accepteren in je leven. En toch was je een klein stukje vergeten. Duidelijk te zijn naar de ander, Duidelijk te zijn in dat wat je wilt. Maar ja, wat gebeurt er? Je hebt het nauwelijks door, omdat het dicht bij je gebeurt, dicht bij je kinderen die, die je zomaar in de loop van de tijd de fijne kneepjes van het, van het manipuleren hebben ontdekt. Wellicht ligt je man of je vrouw, je ouders misschien ook nog, je buren, je vrienden, en ga zomaar door. En jij staat dat. Allemaal toe? Jij geeft de ruimte. En jij maar accepteren als je aardig gevonden wenst te worden. Of voor de lieve vrede alles maar doet wat die ander van je verlangt. Ach, het zijn toch ook leuke kleinkinderen? Je houdt toch van ze? Ach, het zijn toch ook leuke buren? Zo doe toch wel eens wat voor jou en ach je houdt toch van je man van je vrouw en je ouders hoe toch was het leven niet voor hen dus iedereen maakt voor iedereen excuses om maar vooral niet over jezelf na te denken dat is dus vergoelijken. dus ja wat heb je nou te klagen je doet toch even alles wat je moet doen je je kunt helpen en je kunt helpen. Helpen om de ander tevreden te stellen en om te pleasen. Nou, wat dacht je, dat is echt niet iets wat je in je leven moet voortzetten. Want je geeft en je geeft en je geeft maar totdat je zelf niets meer bent. Afhankelijk bent... Van de goedkeuring van anderen. En nog erger, je loopt leeg, omdat je ook van anderen niet dat terugkrijgt wat je gehoopt had. Mensen weten je te vinden en je kunt geen nee zeggen. Je laat het allemaal toe. Aangenaam voor allerlei organisaties, verenigingen en ga zo maar door. En als je dat allemaal geweldig vindt om te doen, nou dan doe je dat ook. Maar als er ook maar iets van lichte vrevel bij je opspeelt, dien je er gewoon mee op te houden. Je doet het voor anderen, maar je moet het voor jezelf doen. Want je doet het of je doet het niet. Je doet iets voor anderen of je doet het niet. En ja, zo kunnen we natuurlijk in de val terechtkomen om toch maar alles en alles en alles voor anderen te willen doen. En krijg je daar een goed gevoel over? In feite... Laat je je misbruiken. Door dit alles veranderen te doen, wist je, wist je dat je anderen lui maakt? Dat je anderen aan je bindt. Dat je anderen niet zelf... Hun fouten wilt laten maken, dus uit liefde de ander los te laten te laten en dat je eigenlijk stiekem de baas bent. Wist je dat als anderen jou manipuleren en je hebt het door dat het gebeurt, dat jij je laat misbruiken? Dat is ernstig, nietwaar? Het is echt wel iets om even bij stil te staan. Dan kun je zeggen, ja maar... Is die ander daar schuldig aan? Nee hoor, dat doe je zelf. Die ander doet gewoon wat hij of zij moet doen. Die neemt de ruimte die jij geeft en, de mens, en die mens denkt daar niet eens over na. Want jij geeft de gelegenheid en hij of zij doet het, neemt het gewoon. Jij geeft de gelegenheid en daarom ben jij er ook verantwoordelijk voor hoe jij behandeld wordt. Deze laatste gedachte komt vanuit jezelf, je innerlijke zelf. Dan is die ander maar zo dan manipuleert die ander, maar het is dan maar zo. Want die gedachte van het is dan maar zo, maar zo kan al een heel stuk rust bij je brengen. Want je kunt de ander niet veranderen. Je kunt niet zeggen, nou ik wil niet meer dat je dat doet, want... Waarschijnlijk heeft die ander dat niet eens in de gaten, maar toch is het wel zielig om daar iets over te zeggen. Om te laten merken hoe je erover denkt, en dat het je pijn doet. Maar ook dat die ander mag zijn zoals hij mag zijn, zoals hij wil zijn. Het is dan maar zo dat die ander jou manipuleert, maar je hebt het nu door. Want die ander heeft waarschijnlijk niet eens in de gaten... Is het van, waarschijnlijk niet eens door. En ga daar eens van uit. Dat die ander dat niet expres doet om jou onderuit te halen. Maar denk eens vanuit die liefde, waar ik het net over had. Vanuit die liefde die binnen in jou zelf zit. Denk eens met liefde. Dat je van de volle stelling uitgaat dat die ander dat niet doet om jou dwars te zitten. Er zit een hele andere gedachte achter. Angst. Dus denk nu eens vanuit die lieve mens die jij bent. En zie dan, komt er al gauw de gedachte dat, dat hij of, of zij, laat het maar op een hij houden, er geen enkele weet van heeft. Een echt belangrijke gedachte, want je bent de mensen zo geneigd om te denken: ja, maar die doet het expres om mij dwars te zitten. Nou, denk ik niet. Hij heeft er waarschijnlijk geen enkele weet van. En laat die gedachte los. Dat jij dat wel vindt. Bedenk dan, bedenk dat die laatste zin uit je stoffelijke ego komt. Gewoon om gelijk te krijgen. Dus die gedachten loslaten, dat je, dat je denkt dat die ander het expres doet. Dat is een hele stoffelijke gedachte. Daar kom je niet ver mee. Die gedachte komt uit het ego. Dan schiet je niks meer op. Maar als je maar die liefde laat komen, dan, dan kom je op de gedachte, nou... Hij heeft er waarschijnlijk niet eens enige weet van, dat hij me manipuleert. Hij weet het waarschijnlijk niet eens. Hij heeft waarschijnlijk gedacht dat het altijd goed hielp. Want hij heeft daar ook geen weet van. Want jij geeft de ruimte. Dus met andere woorden, de ander is nooit schuldig. Ook al is die ander schuldig als wat, jij hebt hem de ruimte gegeven om je te laten manipuleren. Nou, en nu weer terug naar jezelf. Koppel dat eens terug naar jezelf. Is het netjes van jezelf om je te laten manipuleren... Hoor je het goed? Is het netjes van jezelf om je te laten manipuleren? Nou, ik dacht het niet, hè? Dat zou dus kunnen betekenen dat je, dat je maar steeds doet en doet en nooit ophoudt met gehoorzamen aan die ander. Ook al heb je er geweldig de pest in. Je denkt dus dat je groot bent om alles te accepteren. Maar zo zit het niet in elkaar. Natuurlijk moet je alles accepteren. Maar je gaat voorbij aan het niet duidelijk zijn over hoe jij erover denkt. Waar ben jij? Waar sta jij? Misschien ben je al zo ver gekomen dat je die ander niet eens meer duidelijk kunt zeggen. Dat je je zo hebt laten misbruiken, zo hebt laten manipuleren. In welke vorm dan ook, want dat, dat, nou, daar, daar kun je van alles bij bedenken. In je werk, thuissituatie, familie, nou, dat het net, net al, buren, noem maar op. Dus eigenlijk bij jou een enorme angst om je rug te rechten. Maar besef dat die ander ook angst heeft. Dat die niet gehoord wordt. Dus, wat kun je hier aan doen? Sta eens op voor jezelf. Recht je rug. Doe je schouders eens dus even goed naar beneden. Maar recht je rug. En zeg... Tegen die ander, kijk in de ogen, zeg tegen die ander, ik wil even met je praten. En ik neem aan dat je er dan goed over nagedacht hebt, anders laat je je weer in een hoek zetten. Dus je zegt, ik wil even met je praten. En vertel waarom je het niet leuk vindt, waarom je geïrriteerd bent, waarom je wanhopig bent. Vertel wat jij wel wilt, maar wees volslagen, en eerlijk, ten opzichte van jezelf en van anderen. Dan kan het zijn dat je het uitkrijst, uitschreeuwt. Dan kan het zijn dat je zo ongelooflijk duidelijk bent. Het kan zijn dat je daar krachttermen aan verbindt, maar nou, dat is dan maar zo. Maar dan spreek je vanuit je ziel. Vanuit de ziel die jij bent, en daar ligt alle kracht in. Dan weet je precies wat je zeggen moet. Dan zijn dat niet dingen die je van tevoren bedenkt. Natuurlijk dien je hier goed over na te denken, waar jij staat en hoe je erover denkt, en dat je niet langer want genoeg is genoeg. Want dan spreek je vanuit de ziel die jij bent. En daar, daar ligt al jouw kracht in. Dat kan ieder mens. Denk over je eigen angsten na hierin. Het is dan maar zo. Zelfs de kleinste mensen hebben dit kunnen doen, doordat ze opstonden voor zichzelf. Want niemand anders doet dat is spreken vanuit de ziel. En daar ligt al kracht in. Maar als je vanuit die onzekere ego spreekt, dan kan de ander je met welke argumenten dan ook praten. en ben je niets opgeschoten. Laat de gedachte vallen dat jij het niet kunt, want dat is weer een gedachte die uit je ego komt. Het ja, maar en de twijfel. komt niet uit je ziel. Dat is van je ego. En dat kan niets goeds brengen. De gedachte daarentegen die uit de liefde komt, de liefde van jouw ziel, waar je je dat licht mee verbonden hebt, waar de wijsheid ligt, waar ook alle inzichten in liggen. Daar ligt alle kracht in. En dan kom je op de gedachte dat die ander mag doen wat hij wil. Hij of zij is daar vrij in. Daar heb je ook niets mee te maken. Maar jij dient op te staan voor de ziel die jij bent. En je dient duidelijk te zijn. Er komt een eens een gedachte dat je misschien denkt, nou, dit gaat wel langzaam hoor, dat mag best wel wat sneller, want ik heb het wel begrepen. Heb je het echt begrepen? Ik doe het met nadruk zo langzaam, omdat er nog hele volkstammen zijn die zich laten manipuleren door anderen. En daardoor zich laten misbruiken. En ook niet eerlijk zijn naar die ander toe. Want als je eerlijk en duidelijk bent naar die ander, zit daar ook alle liefde in. Als je maar stiekem doet wat die ander wil, zit slaafsheid in en niet liefde. Jij dient, dient werkelijk op te staan voor de ziel die je bent. Je dient duidelijk te zijn. Je moet het niet hoor, voor mij hoef je niks. Voor mij mag je alles. Je mag uh, voor mij zelfs <coughs> nou, helemaal in ondergaan als je dat graag wilt. Nou, doe je dat maar. Maar je dient duidelijk te zijn. Je moet niks, maar je dient te zijn. Duidelijk. Dat is wie jij was, wie je bent en altijd zijn zult. Dat komt uit je ziel. Dat ben jij. Dit is weer een ervaring in je leven die je opdoet om ermee om te gaan. En jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Natuurlijk mocht dat ook op die oude manier waar je je liet misbruiken. Als je dat wil ruiken, rustig je gang. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. Dus vanuit je ziel dat je zegt genoeg is genoeg. En nu, nu denk ik er goed over na. Dit neem ik niet langer. Dit wil ik niet langer meer. Ik ga er goed over nadenken. En dan komt op het gegeven moment, komt die kracht naar buiten. Met zo'n enorme klap. Met zo'n enorme energie. Je zou eigenlijk, nou, je, ja, wat hier eigenlijk gebeurt, niet eigenlijk wat hier gebeurt is, al die, die negativiteit die je hier vasthield aan je eigen aura, kleddert eraf. Dus laat je in, laat je, sla je van je af. En, door het misschien ook wel kwaad worden, maar ook wel heel duidelijk zijn, slinger je dat verre weg van je en kun je verder met je leven. Je dient op te staan voor de ziel die jij bent en je dient duidelijk te zijn. Dat is wie jij was, bent en altijd zijn zal. Misschien had je het niet zo door dat je gemanipuleerd werd. Want het kan lang duren voordat een mens dat doorheeft. En misschien moesten er nog verschillende voorvallen plaatsvinden voordat je het doorhad. En je kunt niet kwaad zijn op die andere die dat doet. Jij geeft die ruimte, het is jouw verantwoording en het is jouw duidelijkheid die jouw grenzen aan euh, laat zien aan de ander. Ik hoop dat je in deze lezing, als het je interesseert en je wilt hier naar luisteren, en je hebt er ook last van, misschien in grote mate, maar misschien ook in hele kleine mate, dat je toch niet helemaal weet hoe je dat nou mee op moet gaan, want je houdt zo van de ander. Maar hoe doe je dat nou? En waar zit het nou precies? Maar op een gegeven moment zie je het patroon ineens. Je ziet waarom die mens dat doet. Omdat hij bang is dat, die, dat mensen niet naar hem zullen luisteren bang is dat als het niet op die manier gaat, dat het misschien helemaal fout loopt. En je ziet waarom die mens dat doet, simpelweg omdat jij die gelegenheid geeft. Omdat je niet voor jezelf opstaat en dat je het eigenlijk liet gebeuren. Daar ligt jouw verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is een woord waar wat je in zoveel Kleine partikeltjes in het leven kunt gebruiken. Want je denkt dat je het in één vorm kunt gebruiken, nou dat is mijn verantwoordelijkheid, nou leuk hoor, ja, dat is mijn verantwoordelijkheid. Maar ook hierin, in die kleine dingetjes, het wordt namelijk alsmaar fijner en fijner en fijner. En dan denk je nou toch hier niet in, nou hier wel hoor, hier ligt jouw verantwoordelijkheid. De ander is nooit schuldig. Nu weet je het. En nogmaals, misschien ben je bang om het te zeggen. Om te zeggen zoals jij erover denkt. Maar het is toch werkelijk de enige wijze om het te doen. Denk erover na. Denk over je eigen angsten na. Waarom je bang zou moeten zijn. Misschien heb je hier al Heel veel levens mee geworsteld. dit zijn van die dingetjes die je heel lang mee kunt, kunt nemen. Je kunt het ook in één leven doen hoor, maar misschien heb je heel vaak op deze manier met het leven te maken gehad. Ben je er afschuwelijk naar en akelig van. En denk je dat het ophoudt als je er maar met anderen over praat? Nou, dat is dus niet zo. Het wordt alleen maar erger. Want je doet niks. Je praat erover, maar je doet niks. Betekent dan waarom je bang zou moeten zijn. Die angst zit niet in je ziel, hoor. De, in de ziel die je altijd bent. Maar die zit in dat, zit alweer, ja, in dat ego-denken, in dat aardse denken. Laten we zeggen in het stoffelijke denken. Waar zou je nou in vrede staan, ja, bang voor moeten zijn? Die mens die tegenover jou staat, heeft geen idee hoor, dat als jij wakker wordt, dat je dan, en, en dat je weet hoe je ermee om moet gaan, dat je uit je innerlijk spreekt, vanuit het goddelijke spreekt. Wees jij je daarvan bewust. Dan is angst niet meer nodig. Sta op en zeg wat je te zeggen hebt. Wees duidelijk. Dan ben je maar bang. Dan weet je het maar niet, dat je te accepteren van jezelf, het is dan maar zo. Maar weet je, door dit te erkennen in jezelf, kun je wel degelijk opstaan, je en uitleggen waarmee jij zit, hoe jij het graag wilt of niet wilt, en hoe jij behandeld moet worden of niet, en waar het allemaal over, je over gaat. Dus jouw duidelijkheid. Je zult dat je verrassing merken dat die ander geen idee heeft, dat jij zo voor jezelf kunt opkomen. Hij deed het niet, dus hij denkt dat jij het ook niet doet. Maar jij bent wie je bent en dat is al heel wat. Je bent een stukje God. En dat is iets wat de ander niet weet of niet beseft of volkomen aan voorbij gaat. Hoe spiritueel die ander ook zou kunnen zijn. Want als hij het werkelijk weet, zal hij het wel uit zijn hoofd laten om te manipuleren. Dan zal hij nooit misbruik van je maken. Want nou, dat is simpelweg de, de uiting van manipuleren, manipuleren. Misbruik maken van de ander. En jij stond dat zomaar toe. Weet je? Misschien wil je erover nadenken. Misschien denk je wel, nou dat komt in mijn leven niet voor hoor. En dan gaat straks de telefoon en dan is er weer wat. En dan herken je ineens dat jij ook gemanipuleerd wordt. en dan denk je, hoe kan dat nou? Wat doe je? Nou heb ik het pas door. En dat het ook in dat dingetje zit. En ook daarin zit. En ook daarin zit. En ineens begin je het allemaal door te krijgen. Misschien wil je daarover nadenken. Weet je, ik heb het gedaan... Dan kun jij het ook. Maar we laten allemaal wel eens toe dat anderen ons manipuleren. Nou, dan doen ze dat maar. Maar zeg hoe jij erover denkt. Ook al wordt die ander kwaad. Het is dan maar zo. Maar je dient voor jezelf op te komen. Daar zit alle liefde in. In het andere zit angst. Angst als je niet voor jezelf opkomt. Bang dat je... Bang dat je niet erkenning geeft aan, aan de ziel die je bent. Bang dat je weet dat dat ego niet voldoende is, omdat je daarin zit. Angst als je niet zegt hoe jij erover denkt. Angst voor die ander. Maar brudeneer die angst. Die angst kan niet uit jouw goddelijke zelf komen. Die angst is ook niet voor de ziel van de ander. Die angst kijk, lijkt alleen te zijn vanuit je ego-denken, je stoffelijk denken dus, je aardse denken. En ook naar dat stoffelijk denken van die ander. Maar spreek je vanuit de ziel, dan bestaat er geen angst. En dan spreek je naar de ziel van de ander. Zonder dat je je dat werkelijk realiseert. Maar dan wordt er op een heel ander niveau, niveau gesproken. Nou, ik heb het al een klein beetje aangetipt. Misschien heb je gezien waar het eigenlijk vandaan komt. Ik bedoel, dan het manipuleren van mensen door die ander. Zie dat die ander geen vertrouwen heeft in zichzelf. Hij veel dingen laat afhangen door anderen te manipuleren. Hij denkt dat dat de enige weg is om van anderen iets gedaan te krijgen. Is dat niet reuze triest in feite? Het stiekeme denken in dat ego denken om alles te willen hebben. anderen te laten doen wat je wil, maar misschien wist ook jij niet beter dan het op die wijze te doen. Misschien manipuleerde jij ook en heb je anderen ook laten gehoorzamen en heb je daar om geen gezeur te krijgen. Je hebt er maar bij neergelegd, of je het nou deed of uitvoerde. Je helpt jezelf daar niet mee, maar ook zeker de ander niet. Het is juist vanuit de liefde en voor de liefde voor die ander, om die eens in de ogen te kijken. En sloot de handen vast te houden en te zeggen dat je een gesprek wilt. Of het nu in je privéleven is of op je werk, het doet het niet toe. Maar neem de gelegenheid om eerlijk naar de ander te zijn. En juist in die eerlijkheid ligt. Alle liefde. Kijk die ander aan. En zeg wat je op je hart hebt. Want soms kan het pijnlijk zijn. Ontzettend pijnlijk. En het is dan maar zo. Maar dat is beter dan gemopper en geklaag en gezeur. Want als jij klaagt, kun jij... Er niet mee omgaan. Het is dus jezelf aanpakken en je in je nekvel grijpen om je rug te rechten en de ander te zeggen wat jij wel en niet goed, aangenaam, prettig of zo zelf maar in vindt. En het kan inderdaad wel eens heel vervelend zijn. En je kunt er reus tegenop zien. Want je hebt het al veel te lang laten oplopen. En misschien wel levens en levens. En je had het al veel eerder moeten zeggen. Maar jij liet je overroepen En je dacht dat dat goed was. En je dacht dat je er toch niet tegenin of tegenop kon. En je dacht, nou, het duurt wel hoor. Het zit mijn tijd wel af, uh, uit. Nou. dan? Had je verkeerd gedacht, want jij kunt ook anders denken. En de ander dus gunnen te zijn, zoals hij denkt te zijn. En de ander ook niet aan te vallen of te vertellen dat hij moet ophouden met wat dan ook. Want jij gaat niet over de ander. Je kunt niet zeggen, ik wil niet dat je mij meer manipuleert. Je kunt het wel zeggen, Wie heeft het niet eens door. En ga rustig door met mij manipuleren. Maar ik weet nu hoe ik ermee om moet gaan. En ik sta het niet meer toe dat ik me daardoor laat neerzetten of laat beschadigen. Je kunt dus nooit de ander vertellen hoe hij moet doen. Alleen kun je over jezelf zeggen. Want je gaat alleen maar over jezelf. En niet over de ander. Als jij zo'n situatie. Wilt veranderen, dan moet je, en ik zeg het niet eens meer dienen, hè, dan moet je zelf veranderen. Als jij uit zo'n situatie komt, dan moet jij zelf veranderen. En je kunt dat nooit, je kunt dat niet eisen van de ander. Want hij doet dat toch niet. Of zij dan. Maar goed, we hebben afgesproken dat we het op een hei houden. Het veranderen komt pas als jij geen slachtoffer meer bent. Hij heeft het pas door als je vanuit je innerlijk als jij vanuit je innerlijk niet meer toestaat dat jij misbruikt wordt. In welk opzicht dan ook. Dat geldt voor alles. Doe je dit niet en dat ligt geheel aan jouzelf. Dat is geen dreigement hoor, maar dat is jouw eigen vrije wil. Doe je dat niet, dan zul je leven na leven hiermee te maken krijgen. En wordt het in ieder leven een lastigere klus om te klaren. Het wordt alsmaar moeilijker voor je. Ook als je er nu te lang mee wacht en denkt, nou, ik zeg het de volgende keer wel en dan gebeurt het weer. Wordt alsmaar moeilijker. Omdat je jezelf ook steeds verder laat wegzakken. Dus ook als je in dit leven het maar verlaat voor wat het is, omdat het je allemaal even te veel is. Nou, misschien ben je wel ziek of zo, of wat dan ook. En je hebt toch even allemaal geen zin in, maar je moet het toch doen, want je voelt dat in jezelf. Toch dien je jezelf even aan te pakken. En alert te zijn naar jezelf. En ik ga het maar weer zeggen. De ander is nooit schuldig. Ook nu niet. Jij dient er wat aan te doen. En je kunt dat nooit van de ander verwachten. is het niet zo dat je de ander de vrijbrief geeft. Dat is heel iets anders. Maar je kunt nooit van de ander verwachten dat hij verandert. En wel dat jij verandert. Misschien verandert die ander wel eens een keer, maar op dit moment dus niet. Want die ander heeft geen idee. En als jij verandert, dan zul je tot je stomme verbazing zien. En ik heb het er wel vaker over gehad in andere, in andere vormen, in andere onderwerpen dan verandert die ander zomaar vanzelf. Dan is die noodzaak tot manipuleren er ook niet meer. Dat is het wonder. Het wonder dat het leven, leven met een hoofdletter, heet. Als ik het even over mezelf mag hebben. In mijn leven heb ik het zo vaak meegemaakt, door de jaren heen, dat situaties volslagen anders werden, toen ik anders werd. Toen ik niet meer eiste, eiste he, van de ander om te veranderen. Toen ik me niet meer druk ging maken, dat de ander zo vervelend of, nou, noem maar op, onaangenaam was. Want ik wil niet meer die muizenissen in mijn hoofd de baas liet zijn, de gedachten over anderen. Maar die verandering bleek ik zelf te moeten zijn. En dat is het grote geheim. En zo is het met alles. Jij dient te veranderen. Nooit de ander. Je kunt het nooit van de ander verwachten. En ik zei net al, dat is het grote wonder. En het is ook een wonder. Want ineens valt al die irritatie over die ander weg. Als sneeuw voor de zon. Wat je ook nog kunt doen zelf vergeven dat je zo hebt gedacht. De ander voortdurend vergeven als je je irriteert, of als je het moeilijk hebt gehad. Jij dient te veranderen. Je dient zelf te veranderen, nooit de ander. Dat mag je nooit van de ander verwachten. Die ander zal dat absoluut ook een moment in zijn leven daarover stilstaan en zal ook veranderen. En als we dit allemaal doen in de wereld, komt er een andere tijd. Dan gaan we veel liefde voller met elkaar om. Dan is er geen haat en neid. Dan bepalen we zelf hoe we met een situatie omgaan en laten we dat niet meer toe. Dat de situatie ons de baas is, of dat anderen ons de baas zijn, dan doen we het zelf. Dat is ons erfrecht. Hiermee hou je jezelf respect. En hiermee zorg je dat je echt een mens wordt, met een hoofdletter N. Dat je wordt wie je eigenlijk altijd al was, maar een mens met alsmaar meer ervaringen hoe je met het leven om kunt gaan. En hiermee bereik je de vrede in jezelf. En het is natuurlijk al zo vaak gezegd, het leek een enorme berg van vijf kilometer hoogte en je liep hem helemaal op blote voeten. Misschien ook wel stukken op je knie, helemaal naar boven. Je had het moeilijk en toen was je op die top gekomen en je keek achterom. Toen bleken al die moeilijkheden in je leven, doordat je op de enige juiste wijze met je moeilijkheden omging, omdat jij dat van binnen uit je ziel bepaalde en je niet door de omstandigheden gek liet toen keek je achterom en toen bleek die enorme afstand maar een heel klein drempeltje van hooguit 1 centimeter te zijn. En toen bleek het zo eenvoudig te zijn om met het leven om te gaan. Nou ja, hier heb ik het altijd over. Ik vind het ook leuk om het iedere keer weer op een andere manier uit te leggen. En daarmee is er dan ook weer voor deze lezing een einde aangekomen. En dan, ja, dan heb ik toch heel erg een grote dank voor je, dat je het helemaal hebt willen uitluisteren. Misschien heb je er wat aan gehad, misschien heb je jezelf hierin eh, herkend. Want alle mensen hebben hier van tijd tot tijd moeite mee. Je kunt er ook zomaar in stappen. Op een gegeven moment word je wakker. En sta je dat niet meer toe. En juist door dat niet meer te toestaan en duidelijk te staan in jezelf, kun je zo ongelooflijk veel liefde voor die ander opbrengen. Die probeerde nog eventjes te manipuleren. Nog eventjes dit of nog eventjes dat. Want dat deed je toch altijd dat was toch altijd, dat deed je toch. Ja, maar nu niet meer. Nu is het klaar. Je hoeft het helemaal verder niet meer waar te leggen. je hoeft de ander niet te veranderen. Die mag dat eigen stuk, mooi woord uit de jaren 60. die mag dat stuk zelf invullen. Nou, nogmaals, bedankt voor het luisteren. Heel graag weer tot volgende week. Ik weet nog helemaal niet waar ik het over zal hebben. Um, maar het komt vanzelf allemaal weer en nou, mocht je hier nog een keer naar willen luisteren blijf de hele week staan en daarna kijk je gewoon eh, via mijn website yhra.nl en dan kom je eh, als je ergens op klikt op de website van eh, die d i z lange i -n nl. en daar staan alle lezen ja, Daar staan ook alle gesprekken op en eh, van Marja Oosterman en, eh, en van mij en eh, nou, ik hoop dat je dat leuk vindt om daarnaar te luisteren. Graag tot volgende week. Dag!